Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knopen Prins Klausplein en Zoetewouder Dorp 4 kilometer, dat komt door een gestrande vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeer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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, het is donderdag. En... Uh... Het is ook nog eens 23 februari vandaag. Nou. Altijd een heerlijke dag, vind ik. Ik kijk Elke maand kijk ik weer uit naar de 23e. Ja. Kom maar, hou binnen. <laughs> ja, het is altijd heerlijk hoor, zo'n dag. Heerlijk. Maar goed, het is uh, 12 uur geweest. Het is uh, zelfs al 5 over 12. En uh, dat betekent dat we gewoon weer eventjes uh, twee uurtjes gaan, uh, gaan uh, lunchen. Eentje met een stormhoed op En uh, nou ja, Dolly is er niet vandaag helaas Die is nog steeds een beetje ziekjes. En uh, wij wensen natuurlijk Dolly Van beterschap. En let op Ze luistert vast Dus door hem te luisteren naar dit programma Gaat het gewoon ineens een heel stuk beter Het is namelijk allemaal vitamine Voor de geest ja. <lacht> Nou ja maar we doen vandaag nou niet zoveel hoor. We gaan gewoon lekker straks om half 1, half 2 het regio nieuws. Ik weet niet of van de vacature heb ik nog niks gehoord. Dus uh, dat zullen we wel zien. En uh, voor de rest hebben we natuurlijk gewoon heel veel lekkere muziek. Ja. Een oud, en nieuw en uh, natuurlijk een 3 1 Jawel. En uh, ik heb nog goed nieuws voor jullie als hè Ja, voor heel Zandvoort prachtig nieuws. Jullie zijn een keurige gemeente hoor. Jullie... Uh, Komen niet voor in de top 10 van, uh, waar de meeste wietplantages zijn opgerold. <lacht> nee, jullie staan niet in de top 10. Ik weet niet waar je wel staat, maar in ieder geval... Zandvoort hoort niet tot de 10 gemeenten in Noord-Holland... waar de meeste wietplantages op, uh, opgerold zijn. Straks in het nieuws vertel ik u wie dat wel zijn. Dat is toch wel leuk om te weten natuurlijk, toch? Ja, denk ik wel. En de, de eerste plaat die ik ga draaien, nou, dat is een hele mooie. En ik ben benieuwd of u herkent. Of u herkent welk Nederlandstalige hit hier een cover van is. Riding on city of New Orleans. The Illinois Central Monday morning. Riders Three conductors And twenty-five sacks of mail They're all Out on the southbound Odyssey and the train pulls out To Kankakee Rolls past the houses, farms And fields Passing towns That have no name And freight yards full of old black men And the graveyards of Rusted automobiles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 And it's penny a point, there ain't no one keeping score But Won't you pass that paper bag that holds that bottle You can feel the wheels grumbling through the floor And the sons of Pullman Borders, the sons of engineers They ride their father's magic carpet made of steam And mothers with Babes asleep, go rockin' to the gentle beat The rhythm of the rails is all they dream Just a-singin' good morning, America, how are you? Sayin' don't you know me, I'm your native son this song again. its passengers will oh please refrain this train's got the disappearing railroad blue just a singing good night america how are you saying don't you know me i'm your native son and i'm the train they call the city Heeft u het herkend? Vast wel, hè? Ja, u heeft het vast herkend. Steve Goodman was dat. En het was een uh, lofzang op een, uh, een trein in Amerika. De City of New Orleans... En dat is een trein. Ja, dat was ook duidelijk te horen. En ja, u weet het natuurlijk, dit was het origineel. En Gerard Cox heeft er een grote hit mee gehad in Nederland een groot aantal jaar geleden. Met Tis is weer voorbij, die mooie zomer. En dat is precies hetzelfde liedje, alleen met een andere tekst. Beetje ander arrangement ook. Dit was natuurlijk echt een country dingetje. Ja, zo is dat. Nou, dan weet u dat. We gaan verder met Michael Franks. Dus ook wel dus lekker. Gewoon weer En het liedje heet Night Moves. Yes. The in, hero is struggling to say, That his lady is far away In her prison of wishes We love and we fight But it's all day for night Just a masquerade We're real till the red light is off Then we go take our faces off Like two clowns in a sideshow Love is like two dreamers dreaming The exact same dream Just another technicolor Romance on the screen Lekste muziek op zo'n stormachtige donderdag, want het gaat behoorlijk keren hè, buiten. Nou, als er een beetje geruis wordt op de achtergrond, dan is dat gewoon de wind. Hè? Ja, de wind die rond het pand aan de tolweg raast, we horen hem echt beuken af en toe. En ik reed vanmorgen met, uh, met de auto uh, langs de boulevard, want de chauffeur die zegt, ik wil, wil wel eens even kijken hoe de zee eruit ziet. Nou, die, schuim, die schuimde behoorlijk. Ja, schuimde, ja. Eh, dus eh, het, eh, het wordt nog wat vandaag. Er worden windstoten verwacht vanmiddag zo tussen de 120 en 130 eh, kilometer per uur. Dus eh, ik zou maar een beetje voorzichtig zijn als je Q was. Dat zou ik zeker doen. Je weet maar dat nooit wat goed voor is. En, eh... Hoor je hem? Luister, als je even heel stil bent. Heel stil bent. Dan hoor je de wind. <laughs> nou, het is lekker dat de kachel hier brandt en het lekker warm is. En, ehm... Dat, dat maakt, het, maakt het alleen maar goed. Goed, we gaan naar de 3-in-1. Ja, laten we dat maar doen. En ik heb een hele mooie uitgezocht ja, vandaag. Een hele mooie 3-in-1. Ja, van een band waar ik al jaren fan van ben. Eh, fantastische muziek. 3-in-1. En dat is Kajak. 3 De band kayak al actief sinds 1972, 71 zelfs. En uh, op en af en zo. Maar uh, het mooie nieuws is dat we weer met een nieuwe nieuw album bezig zijn. Dat gaat Seventeen heten. En dat is het zeventiende album dat ze gemaakt hebben, gaan maken. En uh, u hoorde een paar oude hits van ze, een paar oude nummers. Om te beginnen uh, het nummer Lyrics daarna. Starlight Dancer en daarna Chance for a Lifetime. En dat nieuwe album van Kayak dat komt eraan. In oktober gaat dat uitkomen. En uh, om, uh, om de winters dus een beetje te steunen, zou ik maar zeggen... Dat, uh, dat ook een beetje de kosten betaald kunnen worden... kun je hem al vooruit bestellen via de Kayak Shop. En dat is best leuk, want je hoort dan, uh, als je dat dus doet... Als je daarvoor intekent, zeg maar. Dan word je ook op de hoogte gehouden van de vorderingen. Er staat ook één nummer op. Dat heet Cracks. En uh, dat, dat, uh, daar hoor je dan de ontwikkeling. Elke maand op de 17e. En dan gooit Ton Scherpenzeel er een nieuwe opname op. Met uh, de vorderingen en zo. En dat is best leuk. Dus uh, als u uh, geïnteresseerd daarin bent. Dan uh, kunt u voorintekenen op dat nieuwe album 17 van Kayak. En dat kan via www. Kajak.nl En dat is, of Kajakshop.nl is het, geloof ik. Maar goed, dat kan je zo terugvinden op internet. Dus altijd interessant. Ja. Yeah. er iets anders komen. En dat komt ook hoor. Dat ook. Ja, zie je wel. <laughs> ja, het duurt een beetje lang, maar een beetje lang stil. Maar... het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Nou, gewoon door mezelf. Ik doe het gewoon zelf vandaag. Ja, Dolly is nog steeds ziek. Dus helaas uh, moet ik het vandaag zelf doen. Een woning aan uh, de Zuideinde in Westzaan... is gisteravond verwoest door een uitslaande brand. De brandweer heeft drie honden uit het pand gered. Een brandweer raakte daarbij licht gewond. De bewoners konden het huis zonder kleerscheuren ontvluchten. Een onbekend aantal katten overleefde de brand waarschijnlijk niet... De inmiddels niet meer weg te denken Gay Pride uh, gaat deze zomer voor het eerst uitbreiden naar Zandvoort. Initiatiefnemer Wim Peters denkt dat het toerisme in de badplaats op deze manier een impuls krijgt. De Gay Pride in Zandvoort moet een verlengstuk, verlengstuk worden van het evenement in Amsterdam.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 Uh, tot 2 augustus gaat plaatsvinden. Op een verlaten woonwagenkamp bij de uh, Riekerweg in Amsterdam... hebben medewerkers van de dierenambulance Amsterdam vanmorgen... Uh, een herdershond gevonden. Het dier, een teefje, zat vastgebonden en kon geen kant op. Het was erg angstig, maar haar grote honger en onze brokjes... gaven haar het vertrouwen om met ons mee te gaan. Aldus de dierenambulance omdat het woonwagenkamp verder verlaten was... vermoedt een medewerker van de dierenambulance... dat het dier doelbewust is achtergelaten. De hond, die is gechipt... Uh, is naar de dierenopvang Amsterdam gebracht. Waar ze medisch wordt onderzocht. Wordt ze niet opgeëist door de eigenaar... dan wordt een nieuw baasje gezocht. Het KNMI heeft code geel... intussen zelfs oranje, dacht ik. Het KNMI heeft code geel afgegeven in verband met de zware Zuidwestenstorm. Ja, volgens mij is de code intussen al oranje. Die over het land raast. Met name het verkeer wordt gewaarschuwd. Voor uh, zware tot zeer zware windstoten, 100 tot 130 kilometer per uur. De NS laat uit voorzorg minder treinen rijden. Uh, rijden dan. Ja, ze lijden ook, maar rijden ook. De NS laat dus uit voorzorg minder treinen rijden... Uh, en op Schiphol is een groot aantal vluchten geannuleerd. En dan nog een bericht uh, wat ik u uh, eigenlijk al uh, beloofde. Dat vermelden onze vrienden van NH, dames en heren, onze nieuwspartner. Jawel. Uh, zoveel hennepkwekerijen zijn er vorig jaar in jouw gemeente opgedoekt, zegt NH. Noord-Holland, het aantal opgerolde hennepkwekerijen in Noord-Holland... is vorig jaar met 10% gedaald, vergeleken met een jaar eerder. In een jaar eerder werden er in 2015 nog bijna 800 plantages opgedoekt. Vorig jaar waren dat in totaal 720 Landelijk werden vorig jaar 4300 hennepplantages opgerold... waarbij eh, voor 136 miljoen kWh aan stroom werd gestolen. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Liander... dat tevens uitzocht in welke gemeente de meeste plantages werden ontdekt. Toch zijn de ontdekte plantages slechts het topje van de ijsberg... want Leander schat dat er jaarlijks voor 1 miljard kilowattuur illegaal wordt afgetapt... en eh, de cannabis in 30.000 kwekerijen van eh, voldoende stroom te voorzien. Nou, Amsterdam, eh, hoe kan het bijna anders? Het grootste aantal opgerolde wietplantages in onze provincie stond in Amsterdam... En daar werden vorig jaar 255 kwekerijen ontmanteld. Een flinke daling ten opzichte van 2015. Toen waren het namelijk 304. Zaandam volgt op gepaste afstand met 55 opgerolde kwekerijen. Zeven minder dan een jaar eerder. En op een gedeelde derde plaats komen de gemeentes Haarlemmermeer, Alkmaar en Haarlem. Waar vorig jaar de planten uit 37. Twee keer rijden uh, in de Schredder belanden. Permanent. had 26, Hilversum 22, Hoorn 19 en Den Helder 18. En gewaard maakt met 17 plantages de top 10 compleet. Dus u ziet, Zandvoort is een keurig plaatsje, want daar gebeurt niks. Daar hebben we geen wietplantages. Dus... ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou ja, u hoort het al hè? en u merkt het ook. En eh, als je op straat loopt, dan moet je je af en toe goed vasthouden. Het is bewoord met regen. Vanmiddag wordt het droger met net een beetje zon. In de loop van de middag en de avond stormt het aan de kust met 9 à 10 boven. Hierbij treden zware tot zeer zware windstoten op eh, aan zee tot 130 km per uur. De maximum temperatuur komt op 8 tot 11 graden uit. In de loop van de nacht neemt de wind af en, wissel, eh, en morgen is het wisselend bewolkt en kan er een buitje vallen. Voor het wordt maximaal 8 graden en met windkracht uh, 5 is het beduidend rustiger. Zo, nou, dat was het nieuws en weer... Een andere film en die heet The Smog of the Sea en het liedje heet Fragments, dat was hem Jack Johnson, nog een nieuwe ja, nog een nieuwe plaat Ego. Wel ego. Ego. Ego. Ego. Ego. Ego. ego. Ja, we he. hebben hoort ze hoortje bijna allemaal in dit programma, hè? nieuw en oud, alles lekker dwars door elkaar heen. De volgende is trouwens ook uh, nieuw en dat die gaat over uh, die man die heeft waarschijnlijk iets mis met zijn ex of zo. Dat heet tenminste ex. Oh mij zegt die bad ex. We're be sicher doch. James T.W. Saturday night in my calling in just a couple drinks. Guess I don't see the harm in having two or three Bobby, do me good, do me good Cause I think of you more than I should, than I should They think they're trying to help Introducing me to someone else I play along cause I haven't got the heart to tell them But if I don't Idea. Now I remember even less than when we got here Memories, memories I feel you slipping away from me Away from me I almost wish they play the song we used to sing I almost bought some other girl your favorite drink Had to stop myself, stop myself Had to drink the lemon Drop myself, drop myself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 heet die man en uh, hij het over ex. Ik kan nou niet horen of je nou bad, had, bad ex of dead ex zegt. <laughs> Och, maakt het uit. Dit is Beth Hart samen met Joe Bonemassa. I'll take care of you. I'll take care of you. If you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. I, I've loved and loved. Beth Hart samen met Joe Bonemassa. en I'll take care of you. This Manfred Mann, semi detached*. Suburban Mr. Jones. Man for 2.0 zou ik maar zeggen. Formatie met uh, Michael Dabo als uh, zangerd. En uh, dat, we, dat heet de uh, semi-detached suburban Mr. Jones. Uh, straks uh, in de tweede uur hebben we, gaan we hier ook nog even een beetje bijpraten over de uh, enquête. Want uh, u weet, CFM wil graag weten wat u ervan denkt. En uh, als u naar de, de CFM, naar de Facebookpagina gaat van CFM, uh, van CFM Lunch, dan treft u daar een artikel met een link. En daar kunt u het aanvullen. Maar daarover straks meer. We hebben eerst een paar, hier achter me zitten een paar gasten jongen. Dat zijn er stilletje vreemde kostgangers. Ja, ik geloof, als ik het nou goed heb, komt morgen officieel het al uit. Maar dit zijn ze, de vreemde kostgangers... Boudewijn de Groot, Henny Vrienden en George Koenman. Taartje at deur. Het vocht dus om haar voor de laatste dans Haar schoonheid zette de haantjes in vuur en vlam Julie was een naam Maar iedereen noemde haar fleur En bij haar thuis zingen Tansje uit de deur thuisje uit de deur thuisje uit de deur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 En bij hem thuis hing altijd een touwtje uit de deur. Een touwtje uit de deur. Een touwtje uit de deur. Waar zijn ze verblijven? Touwtjes uit de deur. Hij was de ware liefde was haar Zij dronk, werd hij een bloeddringend tiran. Op mijn trouwdag waren de haartjes in neus. En bij iedere huizing er een touwtje aan de deur. Touwtje aan de deur. Uit de deur. Als de heindjes lagen te braden op het strand ze langs met alle kinderen aan de hand In koor riepen ze Kijk, daar is onze bellen vleugd En bij het thuis altijd een thuisje uit de deur Touch your to-do Touch your to-do Bye, sir, sir, sir, George Koymans En uh, die... die hebben een album en dat komt morgen uit Als ik het goed, uh, nou goed geïnformeerd ben Vorige week zei het nog dat volgende maand te worden, Maar nee, het is volgens mij morgen Morgen komt het uit ja. Vreemde kostgangers En dit was alvast een single daarvan Geschreven door George Koijmans Dat was ook duidelijk te horen uh, En het nummer dat heette Tatje uit de De Jawel. We gaan naar het NWS van 1 uur En ik zie u straks aan de andere kant terug Tot zo